Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut laat een deel van de secties op lichamen in België doen vanwege personeelstekort. Per maand gaan vijf tot tien lijken naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor onderzoek. Dat meldt het radioprogramma Argos. Volgens forensisch pathologen zat het personeelstekort er al jaren aan te komen en heeft het NV er te weinig aan gedaan. 18 Amerikaanse staten stappen naar de rechter... om te voorkomen dat president Trump de subsidies voor Obamacare stopzet. Trump had aangekondigd de zorgbijdrage volgende week te beëindigen. Het gaat om een bedrag van zo'n 7 miljard dollar. Naar verwachting kunnen 1 miljoen Amerikanen... hun ziektekostenverzekering niet meer betalen... als de subsidie wordt ingetrokken. De politie heeft meer dan 50 mensen opgepakt... bij een actie tegen rondtrekkende bendes uit Oost-Europa. Bij de actie, die ieder half jaar wordt gehouden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 Het weer vandaag vooral in het zuiden. Veel zon het wordt 18 tot 21 graden. Morgen meer zon ook op andere plaatsen en een graad of 24. Maandag kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een aanrijding op het spoor rijden geen treinen tussen na Bussum en Hilversum. De vertraging is meer dan een uur. En tot zover de verkeers.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 won't back down. Nou ja, helaas 2 oktober is hij van ons weggevallen Tom Petty. Hij was nog maar 66. Ik had zelf uh, oudergeheerschap, maar ik ben dan in de war natuurlijk met uh, Bob Dylan. Uh, uh, waar, waar lijkt hij nou neer op? Hij weg van Bob Dylan en uh, hij zit in een bepaald soort categorie mensen die muziek maken. Ik zit even te kijken waar hij nou mee vergeleken wordt. Bob Dylan en Neil Young. Precies, Neil Young. Daar wordt je ook wel mee vergeleken deze. Maar ik vind het iets leuk op Tom Petty. Nou, uh, One Back Down uit 1989. En op 2 oktober is hier van ons weggevallen. Ja, het is echt triest. Ik vond het te wel. Hij maakte wel lekkere muziek, hè? Hij maakte hele lekkere muziek. En dames en heren, is aangeschoven? Pak je microfoon erbij. Ik wil je ontmoeten. Goedemorgen. Ja, ik, dat, dat is ook weer. Dan werk je wel hoe blij je er bent als ik er toch kom. Ja, ik zeg maar al, dacht, nou, is ze er niet? Nee, ja, je, je, je grijpt dan toch mis. Want je denkt, ik ben zelf wel, ik doe het even in eentje. Nou, oh jeetje, een radioprogramma ja. programma in je eentje maken, dat vind ik toch even net wat ja, anders. Nou, het universum heeft ingegrepen. Ik had echt gisteren 56% op mijn telefoon. Ik, denk, nou, ik leg hem naast mijn kussen zo ja? een beetje. En dan komt het goed. En uh, ik word wakker. Ik denk, wat ben ik toch uitgerust? Ja, dit kan niet goed zijn. En ik ah, kijk. Wat? 8 uur 22, 25, weet ik veel hoeveel ja. het was. En ik denk, oh! <laughs> en denk ik gelijk mijn telefoon moet opladen, want Anders kan ik natuurlijk je appjes niet uh, horen. Nee. Oh, ja, ja, ja, dus ja, ja. ja, dat was d toch wel ernstig. Dit is wel heel ernstig. Je was zelf waarschijnlijk ook 57%. En nu ja. ben je helemaal in één keer weer 100%. Ja, het dus universum heeft ingegrepen. Ja, het wel, dat is waar. Oh, ja, sorry. In het wat gebeurde er door de uh, jaren Het is vandaag 14 oktober. Wat gebeurde er door de jaren heen? Er was in 2010 op 5 augustus een mijnongeval bij Zandhoechee. En daar zaten 33 mijnwekkers opgesloten uh, uh, 700 meter onder de grond en op 5 kilometer afstand van de ingang. Dus uiteindelijk gingen ze boren en zeiden: ze... Zo, oh jeetje, dit, dit, dit wordt niks. En uiteindelijk na een tijdje boren kregen ze dus een teken van leven. Alle 33 mijnwerpers zaten daar nog ondergrond in leven... En uiteindelijk hebben ze dus via een boorkop hebben ze briefjes uitgewisseld. En uiteindelijk wat telefoonnummers. Nou ja, stond er Maar uiteindelijk hebben ze dus contact gekregen. Ze hebben eten en uh, drank hebben ze naar naartoe getransporteerd. En uiteindelijk hebben ze dus uh, uh, kunnen praten op 23 augustus. En uiteindelijk hebben ze een heel plan op moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dat zou dus vier maanden in beslag nemen. Uiteindelijk op 12 oktober zijn ze begonnen met dus mensen naar boven te krijgen. Met een soort capsule. Daar zijn allemaal beeldmateriaal van. Dat kan je gewoon op internet vinden. Dat is heel grappig om te zien. werd live uitgezonden. En uiteindelijk op 14 oktober dus vandaag... Kwamen alle 33, uh, zijn alle 33 uh, mijnwerpers naar boven gehaald. Ja. Het hele uh, projectje heeft 20 miljoen gekost. En het is allemaal uh, door private giften is dat... Uh, uh, uh, ja, mogelijk gemaakt. Dat is wel heel bijzonder. Dit, dus hoor. Ze zijn eerst een, een actie begonnen en toen zijn ze uh, gaan de, kijken of ze, de, ze eruit konden. Ja, kijken. we zeggen we hebben, genoeg, we hebben genoeg geld. We hebben genoeg geld. We oh, kunnen okay, nou, heb Die boor kan erin. Ja. En zeg maar hier uh, in, in Senegeniet Seng, bij ja? Carveli. Dat was dan een aantal jaren eerder was er ook een mijnramp. Maar die hm. vond ik dan eigenlijk ook wel heel heftig, want er waren 439 doden. Wow, dat is even iets anders. Die heb je erover gelezen? Ja, de grootste ja. mijnrand uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd op. De op zes na grootste ooit. Dus dat is toch wel heel heftig geweest. 439 dollar. Ja, dat is dan bovenaan. Het was echt inderdaad een uh, periode dat, uh, dat er allemaal rampen waren. Want in Valencia had je ook een ramp. Meer dan 400 om het leven in 1957. Oké. Okay. Een watersnoodramp. Bij ons was die in 53, bij hun 57. 400 mensen die kwamen om het leven omdat de rivier de Turia... Uh, die blijkbaar door het oude centrum van de stad gaat of zo. Die was uh, buiten zijn oevers getreden. Helemaal overgestroomd. Oh, hartstikke idee. Dus uh, ja, nou, ernstig. Nog meer geschiedenis is dat in 1943 de opstand in het kamp Sobiborn... natuurlijk het, het concentratiekamp van de Duitsers... en 300, ge on, uh, uh, 300 gevangenen ontsnapte. En onder andere Selma uh, Engel-Wijnberg, uh, die zat daarbij. Die heeft later een boek erover geschreven. Er is ook een, een, een film over gemaakt over de uh, escape van uh, Sobiborn... En uiteindelijk uh, hadden ze dat goed voorbereid. Ze zouden alle Duitsers uh, die ze uh, ja, neer zouden slaan. Zeg maar, zouden ze in dekens wikkelen. En die zouden ze uh, uh, zeg maar wegmoffelen. En uiteindelijk zouden ze die pakken aantrekken. Zouden het kamp uitmarcheren. Maar het was toch niet helemaal duidelijk ondergevangen Dat ze eigenlijk bezig waren met die ontsnapping. Dus ze raakten in paniek. Sommige mensen... Uh, er rende het mijnveld in. Andere mensen gingen terug de barak in. Uh, uiteindelijk zijn dus bijna alle 300 gevangenen weer uh, teruggevonden. Ont, uh, en weer teruggeplaatst. En uiteindelijk hebben ze het hele, hele kamp hebben ze opgeruimd. Heel veel mensen hebben ze dus vermoord in dat kamp. El Selma heeft het wel uh, overleefd. Die heeft uiteindelijk dus heel veel dingen op papier gezet. Uh, uiteindelijk uh, zijn er nog wel na de oorlog 50 joden gevonden. Die hadden zich aangesloten uh, bij de partizanen. Uh, dus uiteindelijk is het verhaal wel uh, verder uh, Verteld. Okay. Want eigenlijk was de bloem gewoon helemaal met de grond geleid te maken. en dat het hele kamp eigenlijk bijna niet bestaan had. Het was de opzet van de Duitsers. Oké. Okay. Dus, uh, in uh, 1999 is er een. Uh, ik heb het toch even ingedoken. Ja? Toen is de stichting Dutch History opgericht. tussen de gemeente Den Haag en de Efteling. voor de bouw van een toeristische attractie. En denk je van hè. Maar uh, hij, was, hij was niet gewoon te zien als Wikipedia een pagina. Maar ik ging toch even kijken. Maar ze waren dus van plan om een dark ride te bouwen. in het centrum van Den Haag. rondom de Vaderlandse geschiedenis. En de Efteling zou dan verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de attracties. Er zou gewoon een Effeling iets daar komen. Nou ja, dat, dat was echt allemaal toestanden. En uh, de gemeente die begon op laatste kwam allemaal mensen die begonnen te, te, te zanen en te doen. Yeah. En uh, je ziet dan ook zo'n krantenkopje van. Uh, Wauw, die lullige Effeling attractie is van de baan. En die andere Yes, staat er ineens. En 2 miljoen. En een fantastische locatie klaar. Maar We eindelijk weer een popcentrum hartje stad. Want er was dus veel. Uh, ze wilde meer bezoekers trekken, maar het was echt uh, een ellende. Gewoon uh, met uh, het maken, het droogmaken en de toestanden en weet ik veel. Ze wilde dus in het centrum ze daar uh, nog een iets... Een Eftelingattractie maken. Okay. Een beetje als Thunder Mountain of zo. Maar dan ondertussen komt het langs de geschiedenis van Nederland. Nou, ik, vond, ik vind het op zich een leuk idee. Ja, gewoon... Ik heb er zelf niets van meegekregen die tijd. Nee. Maar uh, toch, ik denk, wauw, toch wel ja, leuk. Ja, nou ja. Dus hij staat dus wel op eftepedia.nl, uh, staat, uh, staat het uh, hele artikel. Het is oh, uh, wel interessant. Ja stel al een soort uithangbord voor de Efteling zelf natuurlijk. Om wat meer aan te ja, trekken. Maar ja, maar uiteindelijk was ze er niet genoeg in betrokken. En toen begon de gemeente te, te mekkeren en zo ja. te doen. En toen ging het allemaal niet door. Ja, het gegeven bestaat, die, bestaat het dorp alleen maar uit Efteling natuurlijk. De Den Haag? Nee. nee het was oh, dat ging, het ging, het echt in Den Haag. Oh, in, in het Haag. centrum. Oh, okay. Een Efteling attractie kwam. Oh, okay. Om Den Haag te promoten okay. bij de toeristen. Ik vind ja? het op zich wel leuk. Ja, dat kan grappig zijn. Alfred Nobel krijgt de octrooi van... Uh, de nitroglycerine in 1863. Ja. En Alfred Nobel. Ja, dat is die van de Nobelprijs voor de Vrede, weet je wel. Ja. Zijn uitvinding van dynamiet uh, ontstond in uh, 1866. Hij had veel broers en veel zussen. Die stierf allemaal vrij jong. Hij had ook zelf wat ziekteprobleem. Maar uiteindelijk ging dus de fabriek van zijn vader overnemen. Dat een uh, machinefabriek, dat liep niet helemaal lekker. Uiteindelijk ging hij ze. Uh, hoe noem je dat? Uh, specialiseren in dynamiet. Explosies. Ja. Uh, gecontroleerde explosies wilde hij gaan maken. En uiteindelijk is daar ook familie bij ontleefd gekomen. En uiteindelijk las hij dan ook in de krant in 1888 dat hij dood was... Maar de krant had niet goed, was niet goed geïnformeerd, Had dus eigenlijk zijn broer en hem door elkaar gehaald. Ja, eigenlijk ja, was ja, ja, Ludwig. Ja. Die was doodgegaan. Maar uh, uh, ja, zijn naam hadden ze neergezet. En uiteindelijk voelde hij zich zo schuldig. Naar het feit dat hij zoveel dynamiet had geproduceerd. Dat er zoveel mensen dood konden gaan. Dacht hij weer zelf. Ik moet iets met mijn geld doen. 32 miljoen had hij verdiend. En eigenlijk de rente van die 32 miljoen. Daar worden dus Nobelprijzen voor uitgereikt. Voor ja. de vrede. Ja. Dat heeft hij dus wel uh, mooi bedacht eigenlijk. Ja. Het is een... Alfred Nobel. Ja, het okay. ook, wat ik wel grappig vind, ik had het ook gelezen. Er, stond ook, er vonden verschillende onbedoelde explosies plaats oh, in de bedoeld. fabriek. En door een van ontploffing werden dus mijn jongere broer Emiel en een aantal werknemers gedood. En daardoor is hij toen uiteindelijk begonnen om, uh, om, om staven te maken. Ja, precies. Dus dat vind ik toch ja, het, het is wel een interessant verhaal. Ja, het is, ja, dat is natuurlijk voor de mijnbouw bijvoorbeeld heel interessant. Ja. Als je kan uitrekenen hoeveel je dynamietje nodig hebt... Ja, dan kan je gecontroleerd explosies doen natuurlijk. Nee, er, is, er is niks aan de hand. Er is geen pomp. Nee, er is niks aan de hand. is gewoon een dynamiek. Maar ja. goed, en nog andere stukjes nieuws. Ja, dieren, stukjes, nou, het is uh... vandaag vijf jaar geleden... dat uh, Felix Baumgartner... Uh, uh, uh, dat is, uh, hij is een Oostenrijkse skydiver en, uh, en een jumper, dat hij... Uh, dat hij het op het project Red Bull Straders heeft gedaan. Want een nieuw record parachute springen. Want hij heeft dus een sprong gemaakt van 41 kilometer. Wow. Want hij was toen uh, met, uh, met uh, van die uh, een bepaalde heliumballonnen... ...was hij tot aan de grens van de, van de dampering gegaan. Ik heb het gezien toen ja. En uh, toen heeft hij een sprong gemaakt. En die duurde ruim vier minuten. Maar, het, en zin. hij heeft de snelheid gehaald van uh, 1357 huh? kilometer per uur. Oftewel mag 1,25. En hij ging als eerste mens... Tijdens een sprong door de geluidsbarrière. Ongelooflijk. Dus deze man mag zeker even genoemd worden. Ja. En uh, de reis omhoog duurde 2,5 uur. Met een helingbullon van 230 meter hoog. En uh, ruim 8 miljoen mensen hebben zijn sprong rechtstreeks via YouTube bekeken. Ja, ik kan me nog herinneren dat hij zo naar beneden viel zo veel zo Vijf jaar geleden alweer. Het lijkt dat, me zo kort. Het, het lijkt zo kort, zegt om. Maar goed, ik zet meestal, is het een ufo. Is het een vliegende schotel? Want namelijk, nou, het was boven Roswell, hè? Ja, ook ja, ja. dat. Ja, dus of hij wilde is, misschien opgepikt worden. Is het dan worden. misschien niet waar? Dat ja. is ook de vraag. Ja, nee, nee. <laughs> er zijn beelden van. Als er beelden ja. zijn, dan moet het waar zijn. Ja, maar dat was met de manen ook. Ja. Oh, de en, en ook met de, met de kampen. Ja. Dat wordt ook allemaal in twijfel gebracht. Het wordt allemaal in twijfel gebracht. Ja, allemaal gemanipuleerd. Niet. Allemaal animatie. Ja. Uh, ja, het wordt steeds gekker. Yeah. Maar goed, uh, uh, ja, tot zover. Geschiedenis straks de verjaardag. verjaardagen de zijn de jaren. Ja, wel een lekker stukje gitaarmuziek. De vaccines. De strokes en de rivers zitten allemaal in dezelfde vijver te vissen. Maakt me allemaal niet uit als er maar lekker muziek van komt. I Wish I was a girl. We zijn er. Tegenwoordig is het helemaal geen punt. neutraal. neutraal. er. We zijn De vaccins. Een verdoemd aan plaatje. Op dit Ik ben al een jaar oud, man. Het blijft tijdloos. We zitten midden in de verjaardagen. Wie is de jaren? We doen een kleine greep. Nou, een hele grote meneer uit uh, de keizer van het Mongolrijk. Akbar de Grote die is jarig geweest. Het is een verrekte Mongol. Ja, hij wordt dus beschouwd als de Grote van de Mongool. De uh, uh, keizers en uh, uh, zijn vader was ook van de Indiaanse stroom door de Afghaanse veldheer Sher Shah. Maar ja. Ik heb dan gehoord dat Allahu al al Akbar, en ik altijd van wordt er altijd naar hem verwezen. Maar, dat, uh, maar hij was wel heel erg bezig met uh, moslimgodsdienst met, uh, uh, uh, en zo. Okay. En de Soenieten en toestanden. Dus uh, ja. Ik vind het ja. toch, want dat hij nog steeds genoemd wordt, dat vind ik dan toch wel apart. Ja, dat is zeker waar. Roger Moore zou vandaag uh, jarig zijn geweest. Hij is natuurlijk, ja, 23 mei. Uh, dit jaar is hij overleden, was hij 89. Dus hij is net geen 90 geworden. Je kent hem van Ivanhoe, Dussain, de, de Persuaders. Weet je wat? de, de uh, Vizierers was dat in Nederland. Ja. En uiteindelijk natuurlijk vanaf 1973, 1985 was hij Roger Moore. Uh, ja, als je die foto's ook ziet. James, he, dan, uh... James Bond was hij. Ja. Maar die foto's van hem, die, die waren echt wel mooi. En dan zie je dan plotseling ook een foto van toen hij negentig was. Dan heb je van, oh, ben je, dat, dat is toch wel even schrikken. Ja, het, was, dus, uh, ja, het duurde best wel lang voordat zijn, uh, zijn carrière op gang kwam. En hij zegt, uh, ja, wat ik hiervoor deed, was gewoon bloody. Dat was nou good. Dat was nou goed. En, en Hij vond de Persuaders uh, niet goed. Nee, nou daarvoor. daarvoor, oh, daarvoor da daar ja. was hij toch ja, wel hij bekend. Ja, hij was echt uh, 45, 50. Dat hij echt uh, doorbrak. Ja, echt doorbrak, ja. En ja, ja, ja, uh, goed, ja, ja. Uh, hij is begonnen als model voor tampen staan voor truien. <laughs> ja. ja, grappig. Roger Moore, leuke vent. Udo Kier is ook... Uh, ook uh, jarig vandaag. Hij is van 1944. Dus hij is inmiddels al 73. Maar die heeft in films gesprek, ge, gespeeld... van Armageddon en Blade. En hij heeft eigenlijk een beetje... het is eigenlijk van oorsprong is dat een Duitser. Duitse filmateur. Oh ja. Toen hij 15... 18 was, toen is hij dus naar... Verenigd uh, Koninkrijk uh, verhuisd. En daarna begon zijn... Uh, begon zijn uh, carrière echt... Uh, als, een, als een gek te... stijgen. Okay. Hij zegt uh, overal ook in enge films hoor. Daar heeft natuurlijk ook wel een apart gezicht. Hij heeft een apart een beetje, gezicht. Ja, dus uh, uh, hij komt ook je, wel bekend voor. Als je een klein beetje zijn ogen een beetje groter maakt, dan denk je van oh, ja. moet je niet tegenkomen Hij in heeft ook wel een uh, steef, de sterrenfilms: Blad voor Dracula van Andy Warhol, een Blade, een Shadow of the Vampire. Een film, wacht je? een film van Andy Warhol, Blad voor Dracula. Ja. Oké, dank Warhol Hij was dus dat, ook. Dat, dat moet ik zien hoor. Hij was dus niet alleen kunstenaar, maar ook filmregisseur en auteur. Ik heb alleen gewoon altijd. Maar we weten die, alleen maar iets van die foto's. Dan alleen die foto's die twee of drie kleuren waren. Maar hij was dus wel een ster in zijn film. Dat vind ik dan wel heel apart. The okay. Shadow of the Vampire in 2000. Oké, okay, nou even genoeg gedaan in ieder geval. Margriet Huis wordt vandaag 65. Zou ze ermee stoppen? Of zal ze nog regelmatig dit zingen? voor Oh, op driejarige leeftijd speelde ze als oud-accordeon. Later elektronische orgel, orgel. Sorry, ik weet niet of ze drankorgel is, maar zo klinkt ik wel. Eh, ja. Verder, ook elektrische gitaar nam ze ten hand. En ze had een grote hit, ook met House for Sale in 1976, oh. geloof ik, of zoiets. Met de band Lucifer. Ja, ja, dat was ja en ja. daar zat toch die ene meneer... Uh... Uh, Huppelde huis uh, zat daar uh, als drummer uh, die is zo bekend die ja had het had op tv Hans Hans uh, nee, nee nee die, die van, van de Meulen? nee die van die, die show had met die uh Oh, wacht. En hey, die ja. huisman. Oh, die huisman. Ja, nee, die huisman show. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, die, die, die is eigenlijk doorgebroken doordat hij bij haar in de band had. Oké, okay, nou leuk om te weten. Ja. Nou, deze dus... je, had jij ook nog niet genoemd, maar Willy Alberti. Nee, is Willy is Alberti. Is echt vandaag? Daar nou, gefeliciteerd Willeke en alle anderen. Ja. Want hij is van 1926 en nou, hij is in 85 overleden. Dus is inmiddels ook alweer. Hij was niet Dat heel erg ben? oud. 57 als ik het zo uit mijn bloot 32 jaar geleden alweer. Maar ja. hij, uh, hij was van 1926. Ja, okay. hij is niet oud geweest. Hij is hier. niet zo oud geweest. Nee, en verder vandaag is hij jarig. Hij wordt 77 al. Oh, je gelooft ook niet, hè. Natuurlijk. Ja, wie zal het zijn? Oblivion, with us. We are on the last ja. Yeah. Yes, Cliff Richard. Of niet? Ja, Cliff yeah. Richard. <laughs> Beetje lang intro. Zo, niet de plaat voor hem, dit. Ja, nee, zo maf, hè? Dat hij ja. mee heeft gewerkt met The Young Ones. Ja. Uh, Later Bottoms, ook nog geweest natuurlijk. Uh, ja, goed, dat is wel grappig. Hij heel zoet zoetsappig blijven zingen. En The de, de Young Ones er doorheen schreeuwen. Alle rare geluiden maken elkaar ja. neerslaan. Nou, je noemt het allemaal gek. Nee, maar zijn hard. plaatje van the We Are Going On A Summer Holiday... die was toch altijd wel... Het is nog steeds een leuk liedje, vind ik. Ja, ja, zo. We draaien, ik draai hem eigenlijk nooit. Nee, kom ook maar niet. Maar als je hem hoort, je wordt er wel blij van. Ja, dat is waar. Je, je word sowieso was blij er... van Cliff Richard. Oh, hij is wel echt een fanatieke Christian, hè? Maar ik ben nog steeds benieuwd of hij nou gay is of niet. Hij, hij komt zo gay over, maar hij heeft het ja, nooit ik, toegegeven. Ja, het kan nu niet meer. Nou moet je het even volhouden, gewoon dat je geen gay bent. He? Nee. Dat is zo, hoor, Het zo werkt je toch je niet op? meer. Oh, ja. uh, verder vandaag <laughs> is hij jarig 39. Yes. Oh man, wat een groot feestje. Straks je wordt hij veertig. Kan hij toch in de scene niet meer serieus genomen worden? Ben je een oude man? Ja. ja, dan is het klaar. Usher. En dit was, is een grote hit natuurlijk. Hij maakt nog steeds muziek, maar ja, hij komt niet boven deze plaat uit natuurlijk. Dus, wie nog meer jarig is... Ja, Maxine is jarig. En dan denk je, wie is die? Zij is van 1970. Zij is toen doorgebroken echt met de eerste keer. Het was met Franklin Brown. Dat was een alarmschrijf. Volgens mij heeft ze toen samen met hem met dit liedje uh, meegedaan met het Songfestival. Dat was okay, de, de eerste, eerste keer. Ja, ik heb ja, ja, nog ja. Wel. Goed, en het laatste ja. die ik noem Ralf Laurent. De, de couturier, de modeontwerper, wordt vandaag 78. Heel duur merk. Is dat niet met zo'n golfmannetje? Ja. Ik heb er ooit een bril van gehad, geloof ik. Nou, zeg. Eh, 200 gulden was dat toen. Heb je die ook echt betaald? Was het niet. Jawel, ik echt, heb ik echt nieuw gekocht. Echt? Van, ja, ongelooflijk. Dat zo zo niet op. voor jou. Nee, dat was het uh, toen wel. Maar uh, <laughs> ja, goed, uh, heel apart. Uh, Ralph, uh, Ralph Lauren dus, 78 alweer. Heb jij nog eentje? Of, uh, nee, ik heb het... wel een overlijdende uh, wat ik uh, wel opmerkelijk vond. Dat dit ja? jaar is het uh, echt al heel lang geleden dat uh, Bing Crosby... 40 jaar precies geleden dat Bing Crosby is overleden. Wow, in welk en, jaar? Uh, uh, in 40, oh, ja. 1977 is hij overleden. Dus 40 jaar geleden. Maar hij is dus... Uh, heel erg doorgeworke. Hij is degene die dus White Christmas groot gemaakt heeft. Ja. Die staat geloof ik nummer twee naast die naast plaats van Elton John van British Rose, Goodbye English Rose. Oké, ik dacht En hij was ook heel bekend geworden met het liedje van True Love met Grace Kelly. dat waren de mooie tijd. Ik heb die films ook toch wel regelmatig gezien. Ja. Die dance met Fred Astaire en Ginger Roger. Ja. En vroeger dacht Ginger Roger, oh, dat is met die vrouw. Nee, gek, dat is ook een man. Ginger Blotzer. Oh, ja, wat ja. klinkt als een vrouw. Ja, dat klinkt het wel man. Dat is gewoon een man. Oh, wat goed. Ja, goed. Nou, het is zover de verjaardagen. En nu muziek. Kom op, draai ze plaatje. Geen punt. hier verwachten ook weer. Keep running out of luck. Alex Cameron hoor je hier in de zaterdagmorgen. Oh, wat is het mooi weer geworden. Red. Het ja, is allemaal echt sinds jij zeg maar op die fiets bent gestapt en deze kant bent opgekomen, is het er echt zo meer voor. Daarvoor niet. Nee, daarvoor was het echt Ik vreselijk weer. het je meegenomen. hebt het zonnetje meegenomen. Mee het ja. kan echt gewoon niet anders. Dat moet ja. echt zo ver zijn. Ach goed, het is er alweer tijd voor Zandvoortse berichten. Tijd daarvoor. Ja. Uh, ja. Alle vrijwilligersorganisaties die doen natuurlijk supergoed werk... hier in Zandvoort, oh, zo, zo ook CFM Zandvoort natuurlijk... maar uh, die verdienen dus gewoon een prijs. En VIP Zandvoort, dus vrijwilligersinformatie.zandvoort... roept iedereen op om een vrijwilligersorganisatie te nomineren. Als je van mening bent dat een organisatie extra in het zonnetje gezet mag worden... extra aandacht nodig heeft of een extra plekje... dan kan je deze organisatie aanmelden voor nominatie. Mail naar info.vip-zandvoort.nl en nomineer een organisatie... Nou, ik zit trouwens te denken, de winnaar... die wordt dus op 28 november bekendgemaakt. Maar, lieve luisteraars, jullie mogen ook ons wel voordragen... voor uh, niet ons, specifiek ons programma, maar onze radio. Ja, precies. Uh, uh, ja, ja, ja. Dat ja, ja. vind ik Ja, dat is een goed idee. Ja, want we kunnen zeker wel wat geld gebruiken. Want we, we hebben het zwaar, mensen. Uh, de jaarlijkse Zandvoortse Veteranendag... zal dit jaar uh, komende zaterdag plaatsvinden. Vandaag in strandpafioen uh, Talalassa wordt gehouden. Uh, <laughs> omdat er namelijk ook in uh, al eerder een uh, Veteranendag is. Dat is op 29 juli. Uh, maar heel veel mensen uit de horeca kunnen daar niet naartoe. Want die moeten dan werken natuurlijk. is dus nu vandaag hebben ze dus uh, uh, eentje... Opnieuw georganiseerd. Er komen minus 80 mensen op af, is uh, geschat. Uh, verder uh, is het. stad in de haven van Zandvoort. Maar het is nu verhuisd. En ze hebben wel wat aanpassingen moeten doen. Want uh, op het strand met. Uh, ja, rollators en met. Uh, uh, dingen. Dus daar wordt allemaal allerlei dingen voor geregeld. Uh, verder kan je ook nog. Keep them rolling kan je meedoen. Dat is namelijk op het strand met. Uh, met uh, die strandstoelen. die grote strandrolwagen. Uh, <laughs> ja, je zou bijna denken dat het is. Rolstoelen? Nee, met <laughs> nee oh. bijna. Nee. Ja, maar daar moeten ze toch wel in, die mannen. Want die kunnen toch niet ja, meer lopen. dat wel. Maar Keep them rolling is een, is een organisatie die zeg maar, met voertuigen over de strand gerijdt. Oh, Uit ja. de oorlog. Oh, ja. Weet je, die voertuigen. Ja. En dan met die mooie Friesen die erachteraan rennen. Want die, die hebben we ook niet meer gezien dit jaar. Die Friesen? Die Friese paarden. Dat was oh, die Vriese, toch, oh ja, dat was ook Ja, dat, ja, ja. dat was, ja. Dat was uh, iets Dat je kon combineren. Ja, okay. Nou, dus Veteranendag kan okay. de dag vandaag in uh, ta Ik zeg Talassa. Talassa. Talassa. Okay, ja, dat is, dat is iets van een, een go god van de zee of een, uh, iets dergelijks. Oké, okay, mooi Creatieve economische denkers worden gezocht, man, vrouw. Aanstaande woensdag is er dus een, een brainstorm-sessie. Want de gemeente Zandvoort die wil dus even weten of we mensen nog economische ontwikkelkansen uh, kunnen ontwikkelen. Buiten het spectrum van toerisme. Misschien de zorgsector of het gebied van innovatie. Of als Walhalla voor ZZP'ers. Nou, iedereen is welkom. Uh, het is de tweede en laatste wervelende brainstorm-sessie. En het begint om 8 uur tot 10 uur. Locatie Raadhuis ingang via het bordes. Aanstaande woensdag. Aanstaande Kom mee woensdag. brainstormen, mensen. Een Walhalla voor de mensen die... ZZP'ers. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nou ja, weet je, als je met z'n allen bent en je bent ondertussen aan het praten... dan kom je af en toe tot hele mooie ideeën. Ja, dat is waar. Maar grappig, ik, elke keer als iemand tal uh, Walhalla zegt, doet me altijd denken... het feit dat ik ooit in, in Australië in het plaatsje Walhalla ben geweest. Dat was een mijndorpjes, uh, oh. mijn dorpje. En daar uh, moesten mensen echt in de mijn uh, fanatiek werken en heel hard werken. Uiteindelijk gingen heel veel mensen daar heel snel dood. En uiteindelijk, mm. uh, omdat daar oh. weinig pak was, werden ze allemaal recht op begraven. Oh. Dus het was niet echt een walhalla om te zijn. Dus, nee. dus dat, ja, sowieso de uitdrukking uh, walhalla, dat is voor mij, heeft een andere betekenis ja, gekregen, maar ik denk Dat nou ik het eerste, leed heb gezien daar. De eerste kolonisten daar dachten van dit is de plek, want hier is een ja. wijn, hier gaan we rijk worden. Burgemeester Niek Meijer en wethouder Geert-Jan Bluis waren afgelopen zaterdag vroeg uit de veren, al om zeven uur melden ze zich bij uh, Talassa om een deel van de elfde strandtocht te kunnen lopen. Ze waren een van de elf 111 deelnemers die geheel of gedeeltelijk meeliepen uh, van de prestatieloop van uh, Bloemendaal naar Hoek van Holland 60 kilometer en uiteindelijk is er dus 78.462 euro opgehaald voor de Hartstichting. Goed, goed bezig. Zeker. Yep. Ja, hij loopt toch zo leuk onze Gert-Jan. Oké. Okay. is uh, een speciaal loopje. Um, <laughs> maar soms mensen hebben ook een speciaal pelletje, want de, uh, achter de Open Nederlands Kampioenschap op granatenpellen uh, is aanstaande. En je kan dus uh, tot uh, woensdag de 25 of zo... Uh, voor 24 oktober kan je inschrijven. Geweldige prijzen in twee categorieën. Als je deelneemt kost het 5 euro. Maar je kan gewoon ook gratis komen kijken. Entree is gratis. Dat zijn allemaal lekkere kanalenhapjes uiteraard. Uh, die moeten dan wel betaald worden. En het duo hij en jij... dat zijn twee gasten op accordeons. Die komen daar uh, gezellig bij. En het is heel leuk. Oh, ja, dus uh, dat... ik zou zeggen... kom op 28 oktober kijken... of geef je, je voor die tijd op om, om te gaan pellen. Oh ja. Ja, niet om langer. Nou, uh, 20, uh, vrijdag 20 oktober gaat het gebeuren. Jawel, de driving in bioscoop in de Tarzanbocht. Die kan je nog even erop opgeven En moet je kijken op www.zandvoortghostwild.com. En daar wordt een film, uh, de nieuwe Disney-klassieke The Lion King, wordt uh, daar ge gepresenteerd. Ja, wel in Nederlands gesproken. Ja, heb dat ik is toch wat een beetje En die dan? Gaan die ook naar Nederlands? Nee, toch? Dat, dat is de Dat tenen krommend is dat. Nee, hou ja. eens even op, ja. Maar goed, uiteindelijk de drive in uh, cinema is dus in de Tassenbocht te beleven. Om zeven uur begint het daar... En uh, later trouwens om half tien komt nog een andere film... voor de wat oudere, The Fast and the Furious, deel 8. En als je nou geen auto hebt, mag je dan gewoon even kloppen op een raampje... een beetje een eng gezicht en dan zeg je... mag ik achterin zitten? Mag dat? Ja, yeah. en hey, wat? Snap je? Ja, je een... ik, snap ik zeg het niet. als je nou geen auto hebt. Oh, oh die manier. Oh, als je ja. bij de ingang, dat je denkt, Dat zeg je van, hey, mag ik erbij mag zitten? Mag ik erbij zitten? Want ik heb geen auto en ik ja. wil er graag bij. En dan zijn. Dan laat oh. je gewoon een flesje wijn zien en een paar plastic glazen. Nou, dan mag het misschien wel. Jawel. Als je voor de, het lijkt me toch lastig als je achterin zit. Moet je echt tussen de, de stoelen door? Moet je dan? Uh... Ja, dat is waar. Ja, dat is niks natuurlijk. Nee. Zandvoortse berichten. Dat waren de Zandvoortse berichten, precies. Uh, dat is het nu tijd? Uh, ja, eigenlijk tijd voor de Jolande keuze. Oh, je... nou, ik had de Jolande keuze en ik weet niet of jij hem leuk vindt, maar waar is hij? Nou ja, dat is jouw keuze al. Altijd, mijn keuze. Je, je ik, vind, altijd. ik vind hem leuk. Maar ik vond ook namelijk de video die erbij was. Die vond ik zo geweldig. Ja. Dat was Gotai. Met Somebody That I Used To Know. En het oh eigenlijk. Bot. Ja, vind ja? je geen mooi nummer? Ja, wel Maar die is zich zo vaak gedraaid. dat die Ja, je kan me laten maar me horen. wel een tijd geleden. Maar het leuke is. Want dat wil ik, nog zeggen, ik ben vorige week naar de Korendag geweest even. Ja? En er was een koor en die zong dit nummer. En, en het wel. was toch eigenlijk wel erg goed. Oké. Okay, nou. Dus, een, uh, ja. Altijd leuk om weer een andere versie ja. van het uh, Gotai. En, uh, nou, dit is wel het originele, volgens mij in de featuring ja. Kimbra. Maar de, de, de video die erbij zit is zo leuk. We, we hebben gedeeld op onze Facebookpagina. En ga maar eens even kijken, want hij is gewoon echt heel bijzonder. Oh, ja, het naakte lichaam van de zanger. Ja. Ik zie het voorbij komen. Nou, hij had wel een beugeltje gemogen. Maar.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 Hallelujah. Well, Oké, okay, zover de Jolande keuze. Gatte en Gatte. Nee, Somebody to... Dat uh, I used to know. Ik heb nog steeds... Gatte, live lat. Nee. Dat was zijn vorige plaat. maar... Uh, ja, dit is uh, een groot hit geworden. in volgens mij alweer vijf jaar geleden of zoiets. Ja, dat zou best kunnen. Ja, ik ja, kan ja, me ja, nog ja, herinneren dat ik ja, ja. op vakantie was. In, nou ja, op vakantie. Ik was in Nederland in... Enk Huis en toen hoorde ik eens praat regelmatig op de radio. dacht ik van, wat een suffe plaat. Maar ik had nooit verwacht vond, dat het echt zo'n groot hit zou worden. Maar de eigenlijk. videoclip is geweldig, mensen. Hij staat ja. er bij ons en uh, het is heel kunstzinnig. Ja, het is heel kunstzinnig. Van, ja. het, doet me, het doet me denken aan zeg maar, iemand die uh, op de kunstacademie zit... en dan als afstudeerproject dit bedacht heeft. En zo, oh, dat wil ik dan wel voor een doen. Want ja, dan uh, kan, hij, heeft hij videoclip. Het kost dan niet zoveel. We ja. kunnen kijken of we nog iets gaan doen. Goed, nou, wat, wat me gisteren eigenlijk opviel is dat... Ik heb toch een tijdje naar het kijken. De vorm van democratie heeft natuurlijk wel goede dingen. Zij zijn het ook voor een, uh, een noem je het ook weer... een zakenkabinet, weet je. Mensen uit de maatschappij in het kabinet stellen. Want de meeste mensen die in de reis, uh, wereld leven, werken... hebben heel veel ervaring. En dat kunnen ze dan delen in, het, in een zakenkabinet. Alleen uiteindelijk zal het zakenkabinet dan weer moeten opdoeken. Want uiteindelijk zijn die mensen dan weer toch weer heel veel van, het, uh, van de werkvloer verwijderd. Omdat ze niet meer op de werkvloer aanwezig zijn. Maar dus heel veel mensen van de werkvloer waren gisteren in beeld. En wat me opviel op de achtergrond van Forum van Democratie... is helemaal niks Nederlands te zien. Ik denk, eigenlijk als je aan Nederland werkt... dan hoor je soort Nederlands symbooltjes hebben. Maar het symbooltje van de Forum van Democratie... is volgens mij iets uit... Oude Griekenland. Uit Griekenland? Ja, dat is. De, de, de, hoe noem je wat, dat? dat? Wat daar boven in Athene op die, uh, ja. op die top van die berg staat. Het, hoe, uh, kom je, da, hoe kom je op het idee om dat erop te zetten? Nou, waar is wel een Griekenland failliet. Ik dat jij de wijsheid in pacht hebt. Ja, maar dat doe je dan. Dan, dan zoek je toch iets in Nederland. Om ons om dat op vorm van democratie. En dan ga je een Griek, Griek symbooltje. Ga je zeg maar daar op planten. Terwijl Griekenland, nou daar zijn we niet helemaal blij mee. De Griekenland. Daar, ja. heeft, daar is een groot zwart gat waar heel veel geld in gaat. Dus ik, ik weet niet hoe ze, hoe ze daarop komen. Maar het viel me meteen op. Ik werd er door afgeleid. Dus ja. uh, Jerry Bordet, denk even na. Uh, probeer er iets anders van te maken. Dat ja, is echt het symbool voor Athene. Ja, nou dat is niet slim. Ja, volgens mij. Ik snap best dat het zit de wijsheid. Maar voor mij hebben we ook de wijsheid hier in Nederland. Niet in Griekenland. Ja, het is wel mooi dat ding. Volgens mij heeft dat echt... Maar het pan... Pantenon of zo, heet dat niet zo? Ja, het, het, ja goed, dat is een ja. moeilijke naam, onthou ik net. Ik weet alleen, dat komt uit Griekenland, wat moet je daar nou mee, man? Ja. Ja, natuurlijk. Ar Ar Aristoteles en de Socrates komen er allemaal vandaan. Natuurlijk, die hadden allemaal wel goede ideeën, maar ja, hou het Nederlands hè. Daar we, zijn hou we het voor. gewoon Nederlands. Hou het Nederlands. Het Parthenon heet het, dat tempel voor Athena, Parthenos, <coughs> de maagd die de beschermgodin was van de stad Athene. En die staat op de Acropolis, weet die berg volgens mij, die is zo hoog dat bovenop die berg, daar woonden alle goden. Die okay. was altijd in nevelige gehuld. Oké. Okay. Maar er zijn mensen die zeggen, die, die, die goden zijn er echt, hoor. Ja, de zaakkabinet die zich inlaat met goden? Ja. Zijn ja, we helemaal van de ratten besnuffeld? Ja. Ik ben van nu minister en ik wil dat met... ja, oké, okay, wortel en tak, we weten. Dat. Ik werd er later op aangesproken door een vriend van mij... die zeggen joh, hou eens dus even een je over dat wortel en tak uitroeien. de ja. Ja. Ik vraag me ook af of die vrienden ook weten... waar ik het nou toch steeds over heb. Ja, jij hebt het altijd over dat ik het over het nietje heb. maar ja. dat, nee, dat, dat, dat, is dat is Bijna niet, niet, hè? Nee, dat is Bijna kan. niet, niet, niet. Nee, dat nietje, dat is, leuk. <laughs> dat is een hele oude informatie. Nou, wat ik wel heel leuk vond ja. trouwens... dat onze... Uh, uh, Arjen Lubach gewonnen heeft de televisie. Ja, ja, ja. Ik ja, ja, ja heb ja, ja. afgelopen dinsdag heb ik toevallig heb ik al die uh, uh, meerdere filmpjes van hem gezien. Er zijn sommige die zijn maar 3000 keer bekeken. Ja. Maar de allernieuwste nu weer over uh, de wapen... En Ja, en van is het een nummer... Disease? Het ja. nummer is 065... <laughs> dat ja. vond ik heel grappig gevonden. Ja. En uh, hij is gewoon heel... Uh, dat, dat, dat team van hem dus, hè. Want hij, ja. uh, hij mag het dan uitdragen, maar dat team van hem... Die zijn met z'n allen zo creëren, met alles. Het is ja, geweldig. En toch, ja, ik wil daar toch altijd weer over, uh, wil er even overheen zeiken gewoon. Ik bedoel, gisteren zitten ze dan in de wereld wereldrijd door. Dan krijgen ze even een podium. Wat voor ja? geweldig. werk ze allemaal voor richting. Ik, ik vind dat, jezus, te veel podium voor iets. Ik bedoel, weet je hoeveel mensen aan zo'n programma werken? Nou, het zullen wel vijftig zijn. Nou, dat weet ik. Maar daar zaten er sowieso al vijftien. En dan denk ik mezelf, dan af en toe zit ik naar te kijken. Dan denk ik, oh ja... Ja, af en toe brengt het een beetje saai. Best leuk Maar die bevonden, filmpjes maar... zelf, de compilatie van die filmen zijn Ja, films die zijn, zijn leuk. geniaal. En eigenlijk, als, als de politiek slim is, huren ze hun in... Ja, om ja, hun ja. nieuwe promotiefilmpje ja. te maken volgend jaar. Of van Animatie, of... al, dat is ja. geweldig. Maar ja. Ja. heel vaak de Maar dat zijn altijd nerds. Dat zijn altijd nerds. Ja, de teksten tussendoor zijn ja. soms langdradig... Ja. En soms in daar een... moeten ze mij dan voor inhuren. Nee, zonder gekheid, ze hebben daar genoeg mensen voor. Maar ik denk, het kan wat, kan wat sneller. En uh, ja, het, ja, het informatieve gedeelte is geweldig. Daar ben ik echt wel ben ik verbaasd over dat ze elke keer weer het onderwerp weten te pakken. Dat je denkt van, hé grappig, wist ik niks over. Maar nu weet ik er iets van. En natuurlijk is het wel een gekleurd uh, beeld wat ik van ze krijg. Ja. Door hun krijg over het onderwerp. Maar toch vind ik het ja, mooi gemaakt. Maar het, het kan nog... Ik weet niet. Er kan, als er zoveel mensen aan meewerken, kan het nog wat strakker of nog wat Maar het blijft leuker. moeilijk, want zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat is moeilijk. Ik vond het gisteren te veel podium in de wereld draait door. Weet je wel? Oh, ik vind jou geweldig, jij vindt mij geweldig. Ja, en we ja, verdienen allemaal een hoop geld. Ik dat moment wel vieren. Nou, ik denk niet eens dat ze zo'n hoop geld verdienen. Nee, we zitten bij de publieke omroep. Nee, Matthijs maakt alles op. Je hebt gelijk. Ja, nou ja. precies. Je gaat ja. twee keer zoveel verdienen als de president. Goed, heb je nog een uh, ongeluksvlucht Zie ik net. 666. Ja. ja, nou ja, dat was een nummer. De luchtvaartpartij Fin Air. Ja. Die heeft dus gisteren, was natuurlijk vrijdag de dertiende. En er waren zoveel oh dus ja. mensen die het eng vonden. Ja. En daarom heeft, uh, heeft de Fin Air vlucht... A, AY954... naar, Maar... Uh, dat was eigenlijk vlucht 666... Naar de eindbestemming Hel. Van Helsinki. Dus uh, toen hebben ze dus de, dat aan moeten passen. Want ze dachten ook van ja, uh, het was eigenlijk AY666. En die vloog dus naar Helsinki. Misschien is het hierdoor, is het wel uh, goed gegaan. <laughs> ja, het is ook Maar uh, Fin Air is dus niet de enige maatschappij... <laughs> die rekening houdt met bijgelovige passagiers. Nee? Zo hebben Air France, Iberia, Ryanair, Air Tran en nog een aantal... geen gates met het nummer 16. En daarnaast heeft Lufthansa ook geen gate nummer 17... Want dat is dan weer een ongeluksgetal in Brazilië. Oh, wat, wat vermoeiend dan als je iets aan het en, zoeken bent. Ja, joh, en in Holland, in, nee. Op Schiphol is er gewoon wel een G13 en in en kofferbanden met hetzelfde cijfer. En die gaan gewoon met een vlucht naar hell toe, hoor. Ja. Toe de hel. de hel. Want gisteren was het vrijdag de 13e. Ja. Oh, wow, ik heb er helemaal niet besteld gestaan. Ja, nee. Ik had, ik had iets op kunnen lopen, gewoon. ik ben echt gewoon nooit Nou, Wat bij mij gebeurde, dus je wil het niet geloven. Nou, vertel. Ik leg mijn bakje in de groenbak en ik laat mijn sleutels erin vallen. Oh. En helemaal onderin, hè? Oh, he, oh, geweldig. En dan moet je er maar uitzien te krijgen. Nou ja, het ja. is gelukt. Ja? Het was hel, jongen. Ja, ja. Oh. En wanneer was je voor het laatst gelicht? Dat was toch een tijdje geleden, hopelijk, hè? Ja, ja, maar het lag echt onderin. Dus ik heb echt een tak moeten van een struik af moeten halen. Om eruit te ja. halen. Want okay. ik kon natuurlijk niet naar binnen om iets te doen pakken. Nee! Was ja, ja, je no, moest ja, de ja, de ja. De Oh! Dan moet je weer creatief ja, worden. Ja. Wel altijd leuk om te zien. Oké, okay, dan. Een... Nee, sorry, die plaat moet echt even van het begin af aan gedraaid worden, anders dan vind ik hem niet leuk. Ik heb het over cola van. Uh... Oh, ik heb je even. Van Kapelon uh... uh, Elderbroek. Ja, ik spreek de waarschijnlijk verkeerd uit. Maar goed, wat heb je met een dyslexisch persoon achter de microfoon? Ah. Maar je hebt je andere kwaliteiten. Ah, ik heb vast andere kwaliteiten. I got ready for the night in. She's heading for the light. But she sees the vision going. Cup in line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and... She sips the Coca-Cola She can't tell the difference, yeah That's what you're coming for, but they don't wanna let you in You drop your bag to the floor And you're asking what's happening It's getting late now, hey now Enough of the arguments But well, she sips the Coca-Cola She can't tell the difference, yeah je kent er paar keer een Je ik heb een Dat begiergeluid vind ik erg zo vet gewoon. Dat, dat, dat is gewoon dat, dat duistere. Krijg je dat als je cola drinkt? Nou, volgens mij niet. En dat, dat is gewoon echt een uh, lekker geluidje. En voor mij komt het een beetje van Trettermullen. Trettermullen maakt allemaal dat soort geluiden. Oh, dit klinkt dan net weer even anders. Van, van dat ondergeluid wat ze dan in platen zetten. Trettermullen is daar is een, een beetje gisteren. Ja, ook een beetje naar Friday Night is het misschien wel een aardig idee. Uh, de, vrijdag de 13. Maar goed, uh, zover dus deze plaat. Ik Kola. weet nog niet of er nog enge dingen gebeurd zijn gisteren eigenlijk. Nee, ik heb er ook niks over gelezen, nee. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Ik weet het niet. En normaal hebben ze er dan wel aandacht voor. Maar gisteren ging het over hele andere dingen. Ja, het komt dingen. ook omdat die uh, mevrouw natuurlijk gevonden is. Hè? die uh... Anne ja, Faber. Ja, dus dat is, het uh, is uh, ja, hoop dat we over de hoopte wil over TBS. Daardoor. Ik moest echt, uh, echt een tijdje inlezen en begrijpen hoe zit het dan? Ik bedoel, hij had bewust gekozen voor het feit dat hij geen TBS wilde met dwangverpleging. Hij wilde geen onderzoek, want dan zou hij langer in de gevangenis zitten. Maar ik denk, hoe kan dat nou? Maar nu werd het maar duidelijk dat het feit dat... de ja, gevangenisstraf is gewoon duidelijk. Dan zit je bijvoorbeeld zeven jaar in de gevangenis... daarna kom je vrij. Maar als je tbs met dwang neemt... dan is het maar niet helemaal duidelijk wanneer je vrij kan komen. Dan kan je veel langer zitten... omdat de behandeling nog niet klaar is. Dat heb ik een beetje uitbegrepen. En vandaag ook een stuk in de krant lezen... over dat, dat daar in Den Dolde uh, heel slecht geregeld was. Dat dat... Uh, ja dat de TBS-kliniek gewoon helemaal niet goed werkte. Dat mensen ook gewoon over de muur konden klimmen... en soms ook uh, in de tuin drugs gebruikten. Dat ze oh. gewoon verdwenen en ja. dan later weer terugkwamen. Een oud-medewerker me heeft daar een boekje over opengedaan... en die heeft gezegd, ja, ik ben daar na acht maanden weggegaan. Ik, ik, ik, ik, ik had sowieso, hier kan ik niet achter staan. Nou ja, nu is het dus echt goed fout gegaan. En uiteindelijk, uh, ja, waar het allemaal aan ligt... Er is, er is nu, je kan een petitie tekenen op internet van een vrouw die het het opgezet ja, die zelf. We wel al 200.000 uh, te ja, uh, tekeningen. Ik, ik vind het wat ver gaan, maar ja, goed, het, het is nou, het is iets van de, het is iets van Nederland is het geworden. Hè? Het is natuurlijk een mooie blanke vrouw. Uh, met een mobiel die getraceerd worden, Er waren foto's van. Dus dat kwam in de media echt mooi naar voren. Iedereen heeft daar natuurlijk een mening over. Dat spreekt iedereen aan. Iedereen heeft een dochter, dus het, het komt heel dichtbij. Dus ja, dan wordt het van Nederland. En ik wil Nederlandse antwoorden hebben. Ik vind het soms... Nederland wil het allemaal horen. Ja, is het, ik vind het altijd een beetje lastig. Ook een, beetje een sensatie is het dan. Dan probeer ik altijd een beetje op de achtergrond. Ik denk, nou ja... Ja, het is heel vervelend. Het lijkt me echt afschuwelijk voor die auto's, gewoon. Maar misschien moet Nederland even een stapje terug doen. Ja, ik vind het te veel. Wat, uh, wat uh, ben ja, je aan het opzoeken? Ik nu? ben nog een beetje aan het kijken. Want ik, ik was natuurlijk eerste uur niet. Dus ik moet nog Ja, als, je moet uh, er als geen als lezen. Ik zou er niet naar moeten kijken. Ja. Maar ik zie hier een raar bericht. Ja. De president uh, Peter Moutarika van Malawi... waarschuwt vermeende uh, vampiers om zich koest te houden. <laughs> hij zegt, als mensen hekserij gebruiken om het bloed van mensen op te zuigen... zal ik met ze zuipen. afrekenen, <laughs> ja. zei hij. Okay. En hij vraagt ze daar ook onmiddellijk mee te stoppen. En de afgelopen tijd zijn in het straatarme Malawi zeker zes mensen gedood... nadat ze waren aangezien voor vampier. Good Dat is maar. ook wel erg. Boze meuters maken al sinds midden uh, september jacht op vermeende bloedsuikers, En de Verenigde naties hebben daarom besloten... om hun medewerkers terug te halen uit een aantal gebieden. Ongest wordt veroorzaakt door de aanhoudende geruchten... over drinken van bloed en het mogelijk bestaan van vampiers. Ja. En uh, Het is onduidelijk hoeveel VN-medewerkers tijdelijk zijn overgeplaatst. Maar uit het rapport blijkt dus dat zelf benoemde vampierjagers... onder meer wegen blokkeren... En het lijkt wel zo'n heksenjacht van vroeger. Hè, wat is de geruchten dit? over de aanwezigheid van vampiers zijn naar verluid komen overwaaien uit het buurland Mozambique. Oh, Oké. Okay. Ik vind het wel heel... Dus je hoeft alleen maar tegen iemand te zeggen van, nou, volgens mij is de vampier. Vind je zijn maar niet erg, heel wit? En hij uh, zit echt een beetje te smakken. Volgens mij net hierachter heeft hij iemand eventjes belaagd. Ja. Dan, gaan gelijk, dan gaan ze allemaal met pek en veer gaan achteraan en dan, hé. Hey. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, hè? Gekkigheid gewoon, ja. ja. Dan wil je dat soort landen serieus nemen. Mee om de tafel gaan zitten en dan kom je met dit soort rarigheid. Ja, dat ja, is dan. echt raar. Dit dus, is dus echt letterlijk een heel erg opmerkelijk bericht. Een heel erg opmerkelijk bericht. Zeker, Je hebt een band die heet de Front Bottoms. Zeg maar de voorbips. Je hebt een leuk plaatje. Je hebt Raining. Je hebt een studeer die heet Going Grey. Ik weet niet of het vijfelijk uh, kinderen zijn. Het is raining when they let me out of the hospital. I had nothing in my pocket. Still with the bracelet on. Still with the bracelet on. Oh yeah, you and me. Get the chills at the same time. Who would have thought? The exact vibrations. I was all torn up, yeah. How do you think I felt? How do you think I felt for me, yeah? Tracy, or should I call you Emory? een zeurder geluid van de front bottoms of de, de voorbeelden <laughs> grappig en de, de plaat heet uh, Raining oh ja het oh, ja, was mooi weer, nee zonder gekheid het is nog steeds mooi weer, laat je niet gek maken hoor, het is nog steeds de moeite waard om deze kant op te komen de band trouwens uh, komt uit uh, ik zit Woodcliff kijken wo Bootle, uh, Lake New Jersey yes, met Brian Selma dit is de frontman van deze frontbottoms. Je gaat er meer van horen. Goed, nog een aantal uh, berichten. Ja, er is een, een brochure gemaakt door de Vlaamse overheid. waarop op het voorblad van de publicatie zijn fietsers afgebeeld... in de hoofdstedelijke Runstraat. En die foto was aangeleverd door een bedrijf dat de layout verzorgde. Maar het bleek dus eigenlijk uiteindelijk een foto van Amsterdam te zijn. Ach, surfers. Dus als je ook inderdaad kijkt, ik herken het wel een beetje. Want daar heb je op de achterkant heb je dan een brug en die gracht. Ja, maar is dat. Ik heb er ook iets van zeven jaar gewoond. En elke keer als je dan Amsterdam in beeld komt, dan denk ik: Ja, dus Amsterdam. ik je herken het meteen. Ja, ja. ja dus dat is. Uh, ja, dat maar ja dat ze, de... ze hadden het gewoon helemaal niet door. En ze hadden gekozen voor deze foto omdat het een levendig beeld is. Ja, Hollanders zijn natuurlijk levendig. Ja. En dat het ook diversiteit uitstraalt. Ja, kijk, er staat ook een, een donker gekleurde... Een, uh, heet het? Een afro-Europeaan vorm. Ja, ja. En daarna een blanke vrouw. En dat geeft ja, al ja, diversiteit precies, ja. aan natuurlijk. Ja, dat is meteen wel. Meteen klaar ook. Ja. En, en een kalende man aan de, de rechterkant. Ja, ja, ook ja. goed met de rugzak Rugzak op. fietsen? Ja. Nou, volgens mij wordt er niet zoveel te fietsen in Vlaanderen. Volgens mij hebben ze daar een programma voor en die gaat al die foto's lang. Er moeten fietsen zitten, er moet een kalende man in zitten, een donkere meneer, een check, blonde mevrouw met lang haar. Kinderen moeten erop staan, een man met een pet, zonder pet, een burka. En die zitten er allemaal op met deze foto. En dan zijn we klaar. Ja. Dus doe die er maar bij, die foto. Wat straalt deze uit? Dat die ja. op de fiets moet gaan? Is wel een beetje genant dat die dan uit Nederland afkomstig moet zijn. Ja. Dan zou je denken: dan is het in België nog niet zo goed geregeld, dus. denk ik niet. Nee. Nou goed, uh, verder vandaag nog een heel groot stuk in de klant met uh, Buma. Het zijn Bumoer natuurlijk. Uh, Onder andere heel stuk over zijn. Uh, ja, Wilhelmen zingen in de klas. Dat oh. hoeft dan weer niet. Maar goed, het is echt serieus over gepraat. Ik vind het niet zo belangrijk, maar hij vindt het wel. Nou ja, goed, straks naar tien hebben we. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, dit was Toebaclees. Wij spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. En maak er een mooi weekend van. Hoi. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.